Dit is Lieselotte Thomassen met het NOS Journaal. Shell is duurder geworden. De gemiddelde prijs van een kamer ging zo'n 8 omhoog... stelt het economisch bureau van ABN AMRO. Een hotelkamer kostte gemiddeld 104 euro per nacht. De prijzen gaan dit jaar waarschijnlijk verder omhoog. De prijsstijging heeft te maken met het groeiend toerisme. In vier jaar tijd groeide het aantal toeristen in Nederland met een kwart. Hotels in Amsterdam zijn veruit het duurste. Bij de behandeling van jonge criminelen moet meer aandacht komen voor biologische oorzaken, zeggen onderzoekers van het ministerie van Justitie in de Volkskrant. Crimineel gedrag wordt tot nu toe vooral toegeschreven aan sociale en psychologische factoren, zoals verkeerde vrienden of problemen op school. Maar ook biologische factoren, zoals een lage rusthartslag of een tekort aan het stresshormoon cortisol spelen een rol. Wie te weinig cortisol heeft, wordt niet afgeschrikt door een straf. President Trump heeft afgelopen weekend tijdens een telefoongesprek met de Australische premier Turnbull de hoorn de erop gegooid. Trump maakte volgens de Washington Post ruzie over de afspraak dat Amerika vluchtelingen van Australië overneemt. Dat was een oude afspraak met president Obama. Hoewel de Amerikaanse ambassade later bevestigde dat Amerika de afspraak zal nakomen... schreef Trump op Twitter dat hij deze domme deal zal bestuderen. Australië is al lang een loyale partner van de VS en voelt zich geschoffeerd. Het weer, wolkenvelden, maar ook perioden met zon. Vanavond vanuit het, het zuidwesten regen, het wordt 9 tot 13 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. Toen is van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging zijn te vinden op de A1. Amsterdam richting Amersfoort, bij Bunschoten, 13 kilometer. Vertraging 20 minuten. Na een ongeluk op de A4, Den Haag richting Amsterdam bij Sloten, 8 kilometer, kost je nog ruim een kwartier. Op de A9, van Alkmaar naar Amstelveen, na een aanrijding bij Beverwijk Oost, 5 kilometer file. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij, vertraging nu nog zo'n 15 minuten. Na A12, Utrecht richting Den Haag bij Noodorp, 4 kilometer file, kost je ongeveer 20 minuten. Een aanrijding op de A13 van Rotterdam naar Den Haag zorgt bij knooppunt ippenburg voor 5 kilometer file. Drie rijstroken zijn afgesloten, vertraging zo'n 15 minuten. Na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda, bij knooppunt ketelplein 8 kilometer, vertraging daar zo'n 20 minuten. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort-Vathorst, 7 kilometer file, vertraging daar een kwartier.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 Ja, ik ben al gestopt. Oh, je bent al gestopt. Ik ben al gestopt. Oh, ja. Af en toe kom ik nog een ochtendje Is dat niet lastig om te stoppen? Nee, helemaal niet. Nee? Het is, je hebt uh, leuke dingen om te doen? Ik heb leuke dingen om te doen. Ik heb uh, een behoorlijk uh, aantal kleinkinderen. En, oh, ja. uh, ik hou van sporten. en uh, Ook andere dingen is doen. Hè. Het, het leven is niet alleen... Nee, dat werk, uh, is ook zo. Niet alleen 47 jaar nee. werk bijna. Dus het is mooi Dan geweest. Dat is mooi geweest. Ja. dus uh, Ja. En uh, het was een mooie afsluiting hier bij de gemeente Zandvoort. En, uh, want Prima, wat, was, wat was jij uh, ambtenaar? Ambtenaar van? van uh, de begonnen als uh, ambtenaar bij de dienst van publieke werken. Van ah. de gemeente Zandvoort. Eh, dat bestaat, in niet, meer nu, dat bestaat nee, niet meer nu, hè? bestaat niet meer. Dat is opgeheven in 1990 na de toenmalige reorganisatie. Ja. Uh, toen uh, is het sectorenmodel ontstaan in de gemeente Zandvoort. Ja. Daarna het directiemodel. En toen is uh, op een gegeven moment uh, nou ja, is de dienst ook opgeheven. Uh, de destijds van de heer Wertheim. Ja. Onlangs overleden heer uh,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 Moet ik me dat zo voorstellen... dat wanneer er bij wijze van spreken ergens een, een nieuwe stoep gelegd wordt... dat dan iemand van de gemeente van publieke zaken komt openbare kijken... Ruimte, of openbare ruimte, ruimte tegenwoordig... Het het ja. het het ja, het het om, om dan te zien of dat wel op de juiste manier gebeurt? Ja, in eerste me... instantie is het noodzakelijk. En ten tweede hebben we er geld voor. En ten drie, wanneer gaan we het uitvoeren? Om dat okay. duidelijk te zijn naar de burgers. En zeker ja. de gevaarlijke situaties direct op te heffen. Want dat is ja. ook eigenlijk uh, uh, het, het mooie eigenlijk wat nu...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 Iedereen kan er ook zeg maar, aan gehouden worden. Elke ambtenaar die, die een verzoek krijgt, die moet ook dat uitvoeren binnen een bepaalde termijn.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 nou ja hoor, heel fijn. Ja? Ja hoor, want, uh, want voor de, de burger, je Ik woon hier ook in Zandvoort. Dus je doet het voor de burgers en dan word je ja. ook. Uh, ja, dan ben je dan dan wordt natuurlijk heel mooi voor betaald. vind je dat heel veel gemopperd in dit dorp, hè? Ja, ik bedoel, nee, ik, maar dat, dat maakt niet uit. Uh, ik vind, uh, jij ben, uh, je bent daarvoor ingehuurd en anders is. Uh, dan ben je eigenlijk niet uh, geschikt voor die taak. <laughs> ja.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 Dus. Ja, zo is het ook. Nou, ik, ja. ik zit in één keer te denken aan, uh, aan het uh, st stukje achter de bushalte van, tegen het gebouw van Albert Heijn. Hè, waar, waar zeg maar een, uh, een doorgang is gemaakt voor uh, rolstoelen hè, daarachter. Ja. En wat aan beide kanten door fietsers geblokkeerd wordt. Geblokkeerd ja. wordt. Ja. En dan denk ik van, is dat dan niet iets wat je van tevoren...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 een stuk aantal minder fietsen te plekken. Ja, ja dat scheelt. Ja, en, ja, ja, ja. Een, een het is natuurlijk dus ook heel dom van mensen... Ja, dat mensen zelf niet nadenken, zien dat een ze daar hun fiets niet neer moeten zetten. Nee, maar maar, ja. maar me, is ook is, de vluchtroute van de ja, appartementen als de brand is. Ja, ja. Om daar, daar is een noodduur. Ja. Dus, uh, maar zoals het nu gaat, ik het nu nog een beetje zijdelijk in zijn gaten... het wordt steeds beter. Kijk, overlaat staan, zet altijd nog wel eens een fiets neer. Maar in principe...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 zaken qua, qua strand en noem maar op. Eh, dat, dat, dan moet je gewoon loyaal zijn aan je wethouder waarvoor je werkt. Ja. Ja, en dat is dat de ene keer een PvdA wethouder, dan is het een... Nu is het een D66-wethouder. Ja, ja, toevallig. Een wethouder. Ja. We hebben we nog een keer gehad met, uh, met uh, Jan de Mis. Die ja. was toen ook ja. uh, overgestapt van, uh, van uh, naar D66. Ja. Uh, toen die zich afscheidde van uh, de heer Vlieringa. Ja. Uh, ja, dat is dan wat makkelijker. Maar nogmaals uh, Anders Sandberg afgelopen periode hiervoor met prima mee samengewerkt. Ja. Dat ja. is gewoon, je hebt toch één doel, je doet het voor Zandvoort. Ja. Ja. Ja, dat moet je toch, kun, kun je nog wat doen met de ervaring die je hebt opgedaan als ambtenaar in, je, in, in het leven wat je nu leidt?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 plaatselijk En gelukkig hebben we een heleboel nieuwe jongeren binnen de club gekregen. En dat moeten we ook stimuleren. Want als de ouderen blijven zitten op die functies, dan, dan, dan, dan stroopt het, het roesten, he. op het niet en goed, dan is het, het niet goed. Niemand, en he? ja. Ja, Zodoende heb ik ja, ja. ook gezegd, ik wil ook absoluut niet verder de gemeenteraad in. Dat wil ik absoluut ja, niet. Maar wat kun je dus dan wel doen? doen? Helpen met verkiezingsprogramma.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 Allemaal ah, dingen moeten regelen en, de... en de... dingen moeten... De... De... Ja, ja. verbindingsofficieren moeten hebben, zeg ik altijd maar. Ja. Ja. Nee, dat is ook zo. Ja? Dus, uh, en zeker met een specifieke dingen als het strand... Hè, wat, uh, wat Haarlem niet heeft. Hè, ze hebben in hoogstens een nee, emoties... restaurant, uh, Haarlem aan zee. Ja. Maar, uh, maar er valt is geen, dat ook onder de openbare ruimte? Dat het het valt strand, ook onder he? het ja. strand, ook. ja hoor. Dat heb ik ook jaren Het is een heel wijd begrip, hè? Heel wijd. Alles behouden groen en grijs. Groen is de plantsoenendienst. Grijs is het huisval ophalen. Is de openbare ruimte valt daaronder. Okay. He, riool, eh, ja. verkeersborden, beleiding. Eh, nou ja, ga dan maar op. Strand, wegen. Trouwens, over, over, over verkeersborden. Ik, ik zag op het schuitengat, daar zijn ze iets aan het opgraven. Ik weet niet waar, wat, waar ze mee bezig zijn op die stoep. Maar dat is in ieder geval opgebroken. Maar dat grappig is, er staat, daar vlak voor staat er een bordje openbare toiletten. En het wijst dus precies daar. Naar het gat. Dat gaat. Dat gaat. Ja, dat is echt... Ja, te weinig ja. openbare ja. toiletten... Dit vond ik wel heel grappig. Ja, nou ja, we hebben het er gewoon Nu weer wel, hè? Ja, we hebben ja. er toch weer een stuk of vijf, ja, zes. Dus uh, dat ja. is op zich uh, ja. best goed, hoor. Ja. In, uh, ja. En ja, we hebben natuurlijk toch. op elk strandpaviljoen... Ja, uh, heb naar het toilet. In toilet. En, ja. Ja. en de, avloons, uh, ja, die zijn natuurlijk het hele En in het dorp, open. ook bij de restaurants kan je ook uh, ja. wel eventueel. Ja. Of bij de HEMA. Ja. Of, uh, ja. Nee hoor, dat mogen we echt best wel... Maar het is wel belangrijk. Ja, het is heel belangrijk. Ook voor de dames. Zeker, zeker. Nou...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 Dat, dat zal je vrouw. Zal ik zal je voor mijn vrouw zeggen. Vooral ja, ja, ja, ja. rommel opruimen. En, uh, de zaak gewoon eens eventjes... Uh, ze mag een, een lijstje, lijstje maken. Ja, ja, ze mag ja. een lijstje maken ja, voor dat wat er al hoor. Oh, dat... <laughs> Maar wel gezellig. Gezellig, jouw ja. en uh, We houden ook uh, veel van uh, met de caravan erop trekken ja. Dus uh, dat gaan we ook zeker doen. Zo'n je ja, zo toch niet los, denk ik. Nee we hebben het hier reuzen naar ons zin. En we blijven hier ook lekker wonen. We hebben prima. Dus waarom zou je weggaan? Ik ben altijd een strandmens geweest. Ik heb twee jaar op Ameland gewoond. Want ook gewerkt destijds, ja. toen ja. ik uh, ja. eigenlijk in de begin van 70 jaren, toen ik net van school kwam. En dat zei ik natuurlijk. Uh, ja. Was dat ook je ambitie om ambtenaar te worden of is dat prominent? Nee, ik gekoond. gegroeid. Ik werkte bij een aannemer, daar ben ik begonnen. In Limburg, bij de Rijksweg naar Bochels, uh, Heerlen. En daarna ja. zeg maar, de uh, Ruit om Rotterdam. Misschien kennen jullie een klein polderplein. Ja. Naar de Brienorbrug, het oh, stuk. Toen ja, was ja, ik nog ja, ja, uitzetten. Ja, ja. Nou, met de baken om mijn rug over de zandvlaktes lopen. Maar ja, zo leer je wel het vak. Ja. En daarna ben ik uh, twee jaar richting naar Ameland gegaan. Hebben ze me gevraagd. Om daar... Uh, het eiland was nog totaal niet gereoleerd om uh, zeg maar Nes en, uh, en buren, die twee gemeentes, oh ja. uh, de riol aan te leggen. En uh, de bestrating. Nou ja, dan, uh, dan ben je samen met een collega. En, uh, ja, nou, dat was fantastisch werk. Ja, ik wou net zeggen, heel lijkt me wel een heel bijzonder ja. heel project. Ja. Heel leuk. Uh, te ja. Doen. ja, en uh, ja, dan vergroei je ook helemaal met het, met, uh, met het strand. En ik ja. Ja. Ja. Ja. kom je zelf uit Delft. Wij gingen altijd naar Kijkduin geven ja. dingen. Ja. Dus uh, daar hadden we onze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 Ja. kiezen. Eh, tussen tussen de hoofddorp Zandvoort en Alkmaar. Nou toen heb ik natuurlijk de kus gekozen ja, ja. en zo ben Leuk. ik in Zandvoort ja, ja, gekomen. Ja, ja, ja. En, uh, ja, ook blijven alle blijven huizen. Dus woon je nog ja. steeds in hetzelfde huis? Nee, nee, nee, nee huis. huizen. <laughs> nee, ja, dat ja. We, elk, elk jaar kreeg de provincie en X huizen toegewezen voor hun voor de ambtenaren. Ah, Oké. Okay. Uh, ja, dat is, dat is de politie he. He. dat had. De gemeentelijke politie had dat. En de, de brandweer had dat. De brandweer en nou ja, de provincie had dat ook. Dus zo er zijn ook een heleboel mensen eigenlijk van de provincie in Zandvoort. Hier terechtgekomen. Ah, okay. ja. Ja, ja. ja, dat is nostalgie. Ja, ja, ja, ja, ja. En ja. ja. hoe...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 Hey. is Hans Houling. Hans, goedemorgen. En jij gaat het hebben over het Alzheimer. Ja, trefpunt, ja. He, Alzheimer heet het trefpunt, heet het tegenwoordig. En jij hebt ja. iets te melden. En dat nou, is ga ja. Je, ja. ja, te melden. Nou ja, ik wil in ieder geval. Kijk, het treffpunt is komende woensdag uh, is weer het, uh, het trefpunt, wat we elke maand uh, hebben in, uh, in pluspunt in uh, Haalem Noord. Of is Zandvoort Zandvoort Noord, oh, Zandvoort Noord precies, <laughs> naast de Roma.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 verbloemen ze soms niet. Want nou ja, vaak dat, weten ze het wel. En, he? Dat is natuurlijk een beetje ja. ingewikkeld. Dat, ja. Of je dat nou zomaar mag zeggen. Ik denk het soms wel. Want het mm -hmm. is natuurlijk een. Dat je. Ja kijk als je al 50 jaar of 60 jaar getrouwd bent. En je partner gaat dan ineens wat anders doen dan anders. Ik bedoel. De, dat valt wel op natuurlijk. Tot ja. deed hij altijd ja. keurig de rekeningen. En de, en de belastingen. En ineens laat hij de dingen liggen. En ja. met het autorijden. vergaat hij gaat op een boodschap. En komt terug met precies het verkeerde. Dat geeft kleine irritaties. Het ja, ja. begint dan ja. met kleine irritaties.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 Uh, even kijken, eens. Uh, hoeveel had ik eruit gerekend? Dat er uh, 25% van de inwoners, dus 4000 mensen hier in Zandvoort, zijn ouder dan 65. Uh, ja, dat klopt. Ja. En daarvan moet je zeggen, zijn weer 5%, 5 heeft dementie. En er zijn ook getallen in, ja. van Zandvoort. zijn allemaal statistische getallen, dat er ruim op dit moment zijn als ze kijken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 als, het is ook een speerpunt van onze organisatie Alzheimer Nederland. Uh, van onze afdeling in Zuid-Kennemeland. Om dat tot een speerpunt te maken. dementievriendelijke samenleving. Moet ik, ze eerlijk zeggen, ik ben ook met de wethouder. Uh, help me even aan zijn naam. Bluis. Uh, Bluis, Jan Bluis. Precies, gert van Bluis. Ja, we hebben vorig jaar ook een goede gesprek gehad. Ook tijdens die... Die heeft, De ISF wil dat ook wel. Nou, ja, we hebben natuurlijk nu de crisis gehad in de gemeenteraad. Ik weet of dat nu weer een beetje het gaat nu weer goed. op orde is. Ja. Dus we moeten dat weer op gaan pikken. Ook om te kijken, hoe kunnen we, hoe kunnen we die mensen. En Bluis wil er zelf ook wel over nadenken, hoor. wat dat betreft. Zijn uh, er wel bereid om te kijken hoe kunnen we mensen bereiken? En dat moet, denk ik, via welzijn. Dat ja, en ook, ik denk ook als buren. Visiting, ik denk natuurlijk. ook als buren. Ja, dan dat, vanzelfs, ja, ja, ja, kun je ja, ja, dat ook signaleren. Ja, ja. Tuurlijk. Dat best, en blont, dat kun dat, je dan, want, ja? dat kan. Maar ja. Of ze ja, maar ja wat doen die buren er dan mee? Dus er moet ook nou ja, nog wel een punt zijn dat het natuurlijk ja. ergens naartoe komt. Dus er moet een ja. soort. Ja, en het is lastig, in, in, in hè? Want het is heel ja. lastig om bijvoorbeeld uh, dat, dat te signaleren, hè, sowieso. Want ja. wie, ja. Is, wie is, wat is. het is, moeilijk. Wie is een deskundige en heeft er verstand nou, je hoeft van. Je heb niet per se helemaal kennis van demissie. Nee, maar je het wel merken dat het niet pluis is, hè? Ik heb bijvoorbeeld van een mevrouw... Dat was de buurvrouw van iemand uit de Verpleging waar ik kwam en ik signaleerde ja. bij haar dingen dat ik dacht van hé, hey, dat, dat, dat klopt niet. Ja. En uh, daar heb ik uiteindelijk de huisarts ja. uh, over geweld. Ja. Ja. ja, het punt is, maar je nog, weet, mag je dat? En nou, dat ja, is dus de je, vraag. ja, maar mogen mogen. Je kan Neem natuurlijk er, ja, mogen nee, dat klopt natuurlijk wel. Je moet, het zijn natuurlijk allemaal wetten en regels en, en maar je moet het ergens procedures. Maar uiteindelijk gaat het toch om die persoon die je graag wil ja, dat helpen. Ik, ja, ja. En dan doe je het op een misschien een onorthodoxe manier, maar ik denk wel, ja, ja, je helpt soms soms dan help je wel. Ja. Ja. En of je dat na nou per se de huisarts moet doen of waar uh, Ja, maar waar anders? Die hebben natuurlijk bij de, de welzijnsorganisatie wel zo'n registratiepunt. Ouderenwerk, misschien wel bij het loket, maar misschien, ja, misschien moet je dat ook wel bij de huisarts doen of bij de praktijk. Nou, misschien is praktijk dat een idee om, om aan te geven hè, bij, bij ja. mensen, ook ja. in het algemeen, uh, om, ja. om te dat, zeggen van waar kun je nou ja. naartoe gaan als ja. je bijvoorbeeld ja, ja. weet, er is een buurvrouw of er is ja. iemand ja, ja. Die, hè, waarvan je denkt, ja, ja. hé, hey, die woont daar, maar ik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 Vaak probeer je het, heb ik dat bij mij ook ja. als buren... dan probeer je het via de kinderen. Ja, ja als, als, die je die, zijn, als die er zijn. Als nou je ja, die als je dat die Die, kent, kinderen, die ja. kinderen kunnen dan naar de ja. huisarts gaan. Ja. En dan ja. kan er iets gebeuren. Ja. Want... Ja. Ja. Hè? Dat is dan kan. weer hoe je het dan weer kan... Uh, van, vaak weten die kinderen dat ja. ook niet eens. We hebben ja. Natuurlijk nu die wijkgerichte zorgen in ontwikkeling. Daar is ja. ook nog wat het een en ander over te zeggen. Ja. Ja. Daar zou de huisarts ook een belangrijke rol in moeten hebben. Maar wij zien nu ook, ook uit het in, in, in, de inventarisatie van... Uh, <slacht> Van, uh, uh, van, van de inventarisatie. Ik ben even de naam van, die, van al die mantelzorgers. Zo, ja. Hoe we er gekeken Dat er eigenlijk minder in onze regio. Een onder, ondervraag is. Van, van naar, naar casemanage. Waarom? Omdat het gewoon niet goed meer bereikbaar is. Nee. We hadden natuurlijk een paar jaar geleden al het draagnet. Iedereen wist wat draagnet was. Nou, daar kan, kan je ook best wel. Daar zal ook wel wat op af te dingen zijn. Maar het was wel een organisatie die, die goed liep. En iedereen die maar het een beetje niet pluis was. Of die diagnose dementie had ook. via de mijn Via de huis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 denk ik veel meer insigniaan. Ja, goed, En ik denk, om dan toch, toch even terug te komen... op de ik denk dat wij daar ook wel een rol in kunnen hebben... en moeten hebben. en uh, nou ja, Ik ben ook nu met uh, welzijn... Uh, met, uh, met, met, met pluspunt... zijn we aan het kijken of we ook... wellicht iets nog iets anders kunnen doen. Misschien moeten we ook eens kijken naar de blauwte. Met de trein, nou Ja, precies. Dan er dan zijn dan ja, iets meerdere gaan, plekken. Iets he, gaan die, doen. Want, ja. want ligt uh, misschien wat meer centraal... Ja. dan uh, pluspunt. Dat ook, weet ik. Dat ja. ja. zou kunnen. Ja. Ja.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 De tessel, blijkbaar is dat minder, zeg ik dan maar even, dan hier in Zandvoort. Waarom, je hoeft je er toch niet voor te schamen. Ja, dus ja, maar ja, ja, mensen doen ja, dat misschien. Ja. Je loopt niet graag met je ellende te kopen. Nee, maar het is natuurlijk nee. wel zo. Ja. En het nee, moet, je ik, moet het delen. Ik zeg, uh, nogmaals, ik heb een tante van uh, 93. Sinds uh, gisteren is ze 93 geworden. Okay. En die. die Zit natuurlijk in zo'n fase waarin ja. zij dingen vergeet. en ja. ik ga daar dan voorzichtig ja. zeggen, maar ik, he, ik heb dat al gedaan. of uh, misschien ben je het wel vergeten. Ja, nou ja, jij gooit altijd alles op dat ik ja. dat vergeet, ja. weet je. Ja, dus het is een heel ingewikkeld gevecht. wat die mensen teken. met zichzelf leveren enigszins ook natuurlijk. Het ja. is een vorm van ontkenning. anders het ja. ook natuurlijk een soort angst. Want stel dat het zo is, want er ja. elke ja. ouder weet natuurlijk, bang of, natuurlijk ja. Of, ja, een vaag gevoel van er is iets mis. Maar de wil ik niet ja, maar mee te want, koop lopen, want, ja, want het ja. wordt niet beter. Nee, het is nee, ook, nee, dat is nee, dat ook wel. Ja. Dus het is ook een, uh, een bedreigend perspectief, zou ik maar zeggen, voor ja. mensen. Kan ja. dat zijn. Dus dan, dan, dan houden ze het een beetje af en dan, zeg, dan bagatelliseren ze ook. En dat zie je heel vaak, zeker in de beginfase, dat mensen hun klachten bagatelliseren. Enerzijds omdat ja. ze zichzelf niet goed bewust zijn dat ze ja. het hebben. Dus dat hoort, dat, dat hoort eigenlijk bij, zeg maar, dat, is een, dat hoort bij de ziekte. Hoor, dat hoort bij die anderen oh, ja, en, andere. en niet bij hun. Ja, dat, <laughs> dat is dat altijd zelfs, wat ze zeggen. Dat is zo gaan, die dingen. Ja, dus je moet eigenlijk... We zouden veel meer in openheid. En daarvoor is een, ja, een samenleving die wat meer uh, alert is op de Klopt. dingen en ook met de met albedrijf. Er is nog wel is wat werk goed. te, doen, wat te, ja, doen. te ja, doen, Ja, ja precies. precies. Nou, in ieder ja. geval... Uh, woensdag dus gaan we Woensdag? Ja, precies. Ja. En ik hoop dus dat er veel mensen komen. De opkomst is bij ons altijd helaas niet zo Hoeveel groot. Hoeveel komen, komen nou. Goede tijden komen er twintig man. Dus wij zijn nog niet aan de tesselse cijfers van 60 toe. Maar nee, ik weet het niet. Twintig man vind ik mooi als ze komen. Goed dat is een uitdaging bij deze woensdag woensdag, woensdag. in of een pluspunt moet ik zeggen dat ja, in ja. Uh, half acht in, hè ja op de uh, half acht vlemingsstraat uh, ja, ja, als met trefpunt. dank je wel voor, voor je komst hans, komsten, hans ja. uh, tot de volgende keer Zit bij ons aan tafel. Ja, De oude aan Zandvoort. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan, ik kan me het ligt, herinneren dat daar. je hier was. Uh, toen ja. was je ook bij ja. mij uh, in het programma. Uh, toen je uh, zeg maar Begin, begon je met, goed, het, uh, dat, met het project. Ja. En uh, toen had je wat uh, boeken bij je van Heemstede en uh, ja, Lisse. Ja, ja, uh, ja, dus, ik ja. was, was zeer aangenaam verrast uh, door de inhoud ja. toen van uh, die bladen. En dacht van, nou wow, als dat toch hier zou kunnen komen. Dat zou toch wel geweldig zijn. Nou, het is je gelukt. Het is je gelukt. Ja. Het is gelukt. Ja. Het, het, er ligt hier een exemplaar uh, bij ons op tafel. Wij mogen hem We niet inkijken. In nee, nee, nee, nee. nee, nee ik vind het niet flauw.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 De interessante woorden die je hebt gezien. Heeft. Nou, en weet je, de, de burgemeester Nick... Die is, uh, die is absoluut in staat om dat onder ah, de pet natuurlijk. te houden... en dat uh, om dat uh, geheim te bewaren, ja, om het dus, maar even uh, zo te zeggen. De burgemeester zeggen. gaat het eerste exemplaar wat je zegt uitreiken... aan de ja. nieuwste inwoner. Hij heeft net de sleutel gehad. Hij komt met zijn gezin vanuit Bloemenaalvrouw... Nou, twee kinderen, Bob Mantel heet hij. Okay. En uh, van ons was het idee, op deze manier leer je meteen... je hele dorp kennen en uh, ja. Ja. welkom eigenlijk. ja. ja.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 echt wel heel erg de diepte in. We hebben ja. interviews van uh, 1500 woorden ja. maar ook stukjes tekst, kleine quotes ja. over de verenigingen. Wat, wat ik een heel mooi item vind is dat we een aantal vrijwilligers, uh, juist de stille krachten uh, achter de schermen nou, we hebben en die zijn we er wat over gehad. gehad ja, ja, ja, zeker. In Zand, heel heel veel. veel. Er is een ontzettend actief uh, verenigingsleven en ik denk dat jullie uh, qua vrijwilligers niet hoeven te klagen. Nee. Nee, dat klopt. Dat, dat klopt. zijn wij uiteindelijk zijn ook. ook. En Cor is ja, dat is ook. Vrijwillig bedoel, zonder meer. vrijwilligers uh, draait de radio hier ook niet. Nee. Maar ook de reddingsbrigade niet. De pluspunt, de brandweer. Het is, het is echt veel. Nou, maar dat op. sluit echt wel aan ook met wat wij voor ogen hebben. Het is echt wel wij voor elkaar. En ja. dit blad had er gewoon niet kunnen komen zonder dat uh, 119 bedrijven, instanties en ondernemers uit het dorp uh, veel, de financiële hè? impulsen ja. aan hebben gegeven. Ja. Ja, 109, veel. Ja, Heb je mensen veel. moeten afwijzen?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 En daarna gaat de scouting Stella Maris uh, sint willem vanaf dinsdag overal huis uh, huis Ook weer zo'n vrijwilligersgroep ja, die dit ja, weer doen. Ja, maar ja. dan gaan ze er wel voor betalen. Dit is geen vrouw, ja, nee, dit is echt okay. een berenklus. Dus ja, het is een klus, ja. Uh, nou, er ruim 10.000 kilo papier wat er verstuit ja. gaat worden door die kids. Uh, dus dat is geen geintje? Nee. En maar ze gaan het wel doen. Serieus, uh, serieuze ja, ja, ja. business. Ja, daar mogen we leuk. hard voor klappen. Dus ja. Ja, ja, ja. als jullie ze vinden. zien komen. Ja, want al je ze. Je hebt ze wel nodig om ze het te doen het natuurlijk. Komen. Exact. En, ja. Uh, ja, nee, zeker. en ook dat vinden we leuk. Dat het gewoon weer voor de, voor de kids hier in het dorp is. Dat zij er later een, uh, wat moois mee kunnen doen. Met hun uh, ja. eigen speltak heet dat dan. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Ben je tevreden, Edith? Ja.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 ...keken ze echt wel wat de buren deden. Als de buurman oh, nog ja. niet mee doet, oh, ja. doet, dan doe ik, het, doe ik ook het, het ook niet. En ergens moet iemand een begin van een domino-rijtje <lacht> zeg maar zijn. Ja. En dat was in Lisse heel ja. lastig om een van hen te worden. En dat is hier anders. Ik ja. denk ook dat dat komt omdat jullie natuurlijk een half jaar uh, een dorp zijn ook voor van de mensen anderen. van buitenaf. Ja, ook dat Klopt. Ja. Klopt. ja we zijn het gewend hè ja. andere. Ja, dus ja. ik denk dat het voor te staan meer open. open ja. En, ja. Uh, ja, ook dat dit is juist een keer voor uh, onszelf. Uh, ja. In plaats van. Uh, er wordt vaak wel uh, uh, geadverteerd. Maar dan toch om de toerist of de, ja. mensheid, of de, hier, de mensen uit het En nu gaat het vaak om de anderen. Zelf. Dat nee. zeg je ja, inderdaad heel goed. Maar, en even. nu gaat dat het om de, om, om de mensen dat in het dorp. Ja. En om. Uh, ja, dat wij voor ja. elkaar. Dat ja. Ja. Nou, nou, sluit wel aan. Nou, misschien ja. is dat ook ja. wel weer een manier uh, om uh, mensen enthousiast uh, te maken over hun eigen dorp. En dat ze. Dus moeten stoppen met te ja. uh, te mopperen. Maar ja. eens moeten kijken naar wat er allemaal. Wat we hebben. Wat we hebben en hoe. Hoe fijn dat het eigenlijk, het het is, het waarderen. dit waarderen. Ja. Ja. ja, dat is wel. Is waar. dat er niet dan? Nou, het is er wel.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 Rijk zijn we hier. Dat kunnen we Dat wel zijn we zeggen. Zeker. Ja precies. Nou ja. Eh, nogmaals. We mogen, we mogen er niet in kijken. Het kriebelt wel. Voor mij ook hoor. Ik hou hem met moeite ja. dicht. Ik zou heel graag hem doorblijven. Nee, Je kan ook op, uh, niet hem klezen. Nee, nou, dit vind ik eigenlijk zo bijzonder. Dit wil ik eigenlijk toch niet aan nou ja, jullie ja, Wat iedereen kan zien. Op de, op de voorkant staat uh,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 erbij. En ja. bij de concerten is Heel ze erbij. Betrokken. Ze is ja. erg betrokken. Ja, dat is een van de pareltjes waar wij een, uh, een spot op hebben gezet. Ja. ja en, en die leuk. kinderen, want ik mag het nou toch gewoon vragen aan je. Ja. Die, die twee kinderen die daar in die hoek uh, staan. Ja, we hebben een, uh, een reeks van uh, <lacht> moet ik even naar hun namen spieken. Oh, je slaat <lacht> hem open. <lacht> uh, da, da, da. Was dat niet de kinderburgemeester? Twee of jongetjes, Mees heeft... Vink en uh, Jay Tolmeijer. We hebben and een viertal pagina's hebben we Zandvoorters gefotografeerd. En we hebben aan hen gevraagd wat betekent oh, okay. Zandvoort voor jullie. Net als liefde is, heb jij ja, ook ja, ja. Zandvoort ja, ja. is ja. in ons geval. En dan mochten ze zelf op een groot vel papier schrijven wat Zandvoort voor hun betekent. En uh, ja, de ene heeft het juist over de, de sportieven. De ander over de zee, de volgende. Deze jongetjes zeggen dat ze lekker samen kunnen spelen met hun vriendjes. Nou leuk, Ja, dus, ja, leuk. ja Het gaat om de beleving, ja, inderdaad. Ja. Ja, op allerlei ja. manieren.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 Dingen. Ja, en op 29 januari morgen is er weer... Oh ja, vandaag is de rommel, ja, dan? Vandaag, is het vandaag, ja, vandaag. Ja. Morgen is uh, weer muziek op de zondagmiddag bij Studio Anthony, Oosterparkstraat 44. Dat is hierachter van 4 tot 6. Ja.